Roemenië eiste vandaag een nieuwe datum, maar de EU weigert zich daarop vast te leggen. In Algerije is na 19 jaar de noodtoestand opgeheven. Dat is in de Algerijnse staatskrant gepubliceerd. Dinsdag werd al bekend dat er een eind zou komen aan de noodtoestand. Daarmee komt het regime van president Bouteflika de oppositie tegemoet. Maar de oppositie vindt het niet genoeg. Ze eist onder meer dat er ook democratische verkiezingen in Algerije worden gehouden. President Bouteflika is al sinds 1999 aan de macht.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 ABB ah, Verkeersinformatie. In Een groot deel van het land heeft het verkeer plaatselijk hinder van dichte mist. Alleen langs de zuidwestkust is het zicht nog redelijk goed. De A50 in het zuiden van het land is dicht. De weg Os richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen Veghel en Eerde. Daar is de afsluiting. Er zaten inmiddels drie kilometer file achter. Omrijden kan door de borden Den Bos te volgen. Dan rijdt u over de A59 en de A2.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 de is langs de lijn. Ajax te goed als door. Twente bijna door. En PSV is al door. De Eindhovenaren wonen thuis met 3-1 van Liel. Een speler nu in de volgende ronde tegen Glasgow Rangers. Barstigler Stigler in gesprek met PSV-trainer Fred Rutte. Vorige week in Frankrijk was het slecht. Uh, vanavond laat PSV zien dat het ook op Europees niveau... Uh, gewoon goed kan voetballen. Dat moet je al goed doen. Ja, dat, is, uh, dat doet mij als, uh, als coach en uh, Zeker de manier waarop dat doet mij goed. Ongelukkig is dat je halverwege de eerste helft met 1-0 achterkomt. komt, waarbij denk ik vijf, tien minuten even een beetje de weg kwijt. Maar de andere kant van de medaille is dat je op het moment dat je 1-0 achterkomt eigenlijk al 2-0 voor gaat moeten staan. Je krijgt veel kansen. Ja, we krijgen de eerste helft als je naar gaat kijken naar het, het rendement van de, van de kansen, ja, dan moeten we wel wat hoger zitten. Want dan is zo'n wedstrijd denk ik zeker richting de rust is dan wat makkelijker. Want dan denk ik dat je al met de rust kan je maar. Te kan je bijvoorbeeld al met uh, 1-3 voorstaan en dan mag de tegenstander niks zeggen. Maar zit je dan toch onrustig in de kleedkamer dan, want je staat 1-0 achter. Ja, maar het, het, het, de ploeg straalde wel uit van... Uh, er zijn daar hebben we ook op gehamerd van, uh, we moeten zo door blijven spelen. Want we spelen een uitstekende eerste helft. En uh, als je deze manier van uh, spelen kunt hanteren, ook in de tweede helft... Dan... Dan ja, creëer je we ook weer kansen. En uiteraard is natuurlijk de slimmigheid van, van ballas dat helpt het team wel, denk ik. Wat is het moment dat jij uh, rustig achterover gaat zitten en denkt dit is binnen? Ja, bij de, bij de twee had ik al wel echt dat gevoel al een beetje, hoor. speelden dus zij al met tien man? Ja, en toen had ik al wel dat gevoel. Alleen dan moeten we nog meer de bal in de ploeg kunnen houden. Uh, bij drieën ja, is het eindelijk helemaal gelopen. Alleen, de laatste uh, acht of tien minuten, acht minuten. Ja, toen had ik wel het gevoel van, Fredrik, zij kunnen nou zomaar een goal gaan maken. Want, uh, de, de ploeg. Het ja, werd heel slordig, eh, we gingen uit de organisatie en eh, we geven zo'n mogelijkheden weg. Eh, zo niet kansen. Ja, want toen dacht de ploeg zondag weer een belangrijke wedstrijd. Ja, ik heb wel het gevoel dat het wel in de kopjes zat. Ja. Dan, dan, we zijn blij, we zijn eh, heel blij, maar van de andere kant eh, wachten ons zondag een hele mooie wedstrijd. En, ja, dan moeten we afstand, eh, afstand gaan nemen. Ja, nog even Europees. Je krijgt Glasgow Rangers als tegenstander. Die spelen met 2-2 gelijk in Lissabon. Um, is dat nog, vind je daar nog wat van? Nou, ik vind Rangers wel een mooie, mooie tegenstander. En, uh, kijk, wij Nederlandse, uh, Nederlandse clubs kunnen altijd heel goed uh, spelen tegen Engelse clubs. En, ja, ik, ik zie daar ook wel dat wij daar weer uh, mogelijk hebben om eronder verder te komen. Ja. Nou, dat is uh, in ieder geval uh, optimistisch. Uh, dat Rutte nu al over Glasgow Rangers heen durft te kijken, als je het zo mag zeggen. Goed, Anderlecht uh, uh, mag zich zorgen maken, want die hoeven alleen maar uh, zich op de competitie te richten, toch? Ronald van der Geer in de, de arena moet wel heel gek lopen in de tweede helft. Vijf doelpunten moet uh, Anderlecht maken Robert tegen Ajax. En met zo'n uh, keeper op goal, dat... Uh... <laughs> er is wel een andere keeper, want oh. dat heb jij natuurlijk stiekem gezien. <laughs> maar de Stekelenburg is er niet meer bij in de tweede helft. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zag Jeroen Verhoeven beginnen aan een uh, warming-up, dat is de vervanger van Maarten Stekelenburg. En toen dacht ik, van, nou ja, dat heb ik hem al eens eerder zien doen in de rust van wedstrijden. Even met uh, keeperstrainer Carlo Lamy wat sparen, balletjes schieten en zo. Maar dit nam wel hele serieuze vormen aan. Maar goed, dan moeten we toch nog even kijken wat er gebeurt als Ajax dan uit de kleedkamer komt. Want Verhoeven ging uiteindelijk weer naar binnen. Maar hij staat inderdaad onder de lat. En dat betekent dat uh, Maarten Stekelenburg eruit is. Het zal een soort geste zijn denk ik van trainer Frank de Boer aan deze betrouwbare tweede doelman. Die één keer eerder dit seizoen in actie moest komen in de wedstrijd tegen Excelsior op Woudenstein. Toen 2-2 en toen een hoofdrol in de slotfase voor deze Jeroen Verhoeven. Het staat 2-0 dus voor Ajax. Tweede doelpunt vroeg in de wedstrijd gemaakt door Miralem Die De bal rolt inmiddels voor het tweede bedrijf. En uh, ja, Anderle gaat zich richten op de competitie en probeert van deze tweede helft nog iets te maken... Maar niemand twijfelt eraan dat Ajax gaat spelen tegen Spartak Moskou in de volgende ronde. In maart 1998 was Spartak Moskou al zeer een tegenstander van Ajax. Toen waren de Russen te sterk voor de Amsterdammers. En wie was toen weer de trainer van Ajax? Ja, Morten Olsen. Goed, we zijn begonnen aan de, de tweede helft. 46 e minuut met Biglia in balbezit. De bal gaat naar de linkerkant, dan het zoeken naar Suárez. Aan diezelfde linkerkant, die bal komt daar niet. Cano heeft hem dan nog wel even dan neemt uh, Sime de Jong over namens de Amsterdammers. Eriksen is de volgende Amsterdammer met balbezit. En Jan Vertongen. hij is het die nu de aanvoerdersband van Maarten Stekelenburg heeft overgenomen. bal gaat naar de linkerkant, naar Delie Blind. Nog 44 minuten en een 2-0 voorsprong in het totaal 5-0 voor Ajax tegen Anderlecht. En de spanning zit in Enschede bij Twente, Ruben Kazant is mooi, 1-2, maar één goal voor hun. En hun gaan weer door, uh, Andy. Hullie. Hullie? Ja. ja. Theo Jansen staat bij de hoekschop voor FC Twente in de tweede minuut. naar rust, bal voor doel! Doelpunt! Douglas! Doelpunt! Douglas! Luister naar het stadion dat op ontploffen staat. 23.000 man juichen in de tweede minuut naar rust. De hoekschop van Theo Jansen. Douglas die de geleidmaker scoort. 2-2. En nu kunnen we al heel langzaam door Tonerene ineens de tickets geboekt gaan worden voor Sint Petersburg heel langzaam. Want nu moet Rubin Kazan weer twee keer scoren om door te gaan. Het is dus Douglas die ervoor zorgt naar nou, die perfecte hoekschop van Theo Jansen dat de keeper Rizikov er kansloos bij is en dus FC Twente op 2-2 komt en nu is het uh, bijna kat in bakkie als Luc de Jong de bal heeft. Luc de Jong meteen naar de aftrap eigenlijk in balbezit gekomen. Omdat Ruby Kazan nu even de weg kwijt. De bal gaat over de zijlijn. En FC Twente gaat het rustig aandoen. Nu eventjes met uh, Onievo Die gaat gooien aan de linkerkant van het veld. Een meter of tien over de middenlijn op de helft van Rubin Kazan. 2-2 in de stand. Dat is prettig na een 2-0 achterstand. Goed gedaan. Met zoals Twente dat toch wel heeft hoor. Met klasse... Met inzet en met zelfvertrouwen. De, hoekschop wordt, of de inworp wordt gegeven aan Rubin Kazan. Want de bal is over de zijlijn gegaan via Theo Jansen. Inworp aan de rechterkant. Drie minuten in de tweede helft hebben we gespeeld. En heel snel is FC Twente op gelijke hoogte gekomen door Douglas. Balbezit voor Rubin Kazan aan de linkerkant. En er wordt weer gejaagd en dat levert de balbezit op Want de bal wordt over de zijlijn gespeeld door de Russen, die dus uh, problemen hebben. In het begin van de tweede helft, in de rust, liepen er zeven man warm van Rubin Kazan. En je zou zeggen, ze moeten toch met al dat weer uh, niet warm hoeven te lopen. Maar toch, dat weer in uh, Rusland hebben ze het uh, toch maar gedaan. Het is hier rond het vriespunt, maar de harten zijn verwarmd door die doelpunten vlak voor rust van Theo Jansen en vlak na rust van Douglas. Balbezit voor Rubin Kazan. 3,5 minuut gespeeld in de tweede helft Met een bijzonder prettige tussenstand. FC Twente 2, Rubin Kazan 2. Met uh, balbezit in Amsterdam voor Anderlecht. Lesjak 2-0 voorsprong voor Ajax. Vincent Suarez in uh, de as van het veld namens Anderlecht. Maar het ingrijpen van Tobi Alderwereld is goed. En hij zet uh, direct Mounia Elham Dewey aan het werk. Het eerste werk is er ook geweest voor Jeroen Verhoeven. Vooral de duidelijkheid dus in de tweede helft de vervangen van Maarten Stekelenburg. Geen blessure gezien bij Stekelenburg. Maar ja, dat werd hier ook al gezegd. Misschien had uh, verhoeven het ook koud. En mocht hij uh, ook eens een keertje meedoen. Dus het schot van Lukaku pakte die klem vast. En hij kon op uh, applaus rekenen van uh, de Amsterdam Arena. Ajax inmiddels aangevallen via Deli Blind. Voorzet vanaf de linkerkant. Wordt uh, getoucheerd door de rechtsachter Wasilewski. En dus uh, gaat de bal over de achterlijn. Althans, dat is geen dus. Maar er volgt dus een corner. Omdat een ander legbeen de bal als laatste heeft geraakt. En gaat eerlijkste nu vanaf de linkerkant de corner trappen voor de Ajax-Zieden. Ondanks de rianten voorsprong toch gewoon de centrale verdedigers mee naar voren. Bal komt bij de eerste paal. Maar daar is ook Proto de keeper van Anderlecht. En die kijkt eens dus als hij de bal gevangen heeft om zich heen. En ziet vervolgens dat eigenlijk elke speler van Anderlecht zich nog achter hem bevindt. Ja, dan heeft de snelle spelhervatting niet al te veel zin. Sterker nog, Proto heeft nog altijd het balbezit. dan even tot alle in paars gehulde Brusselaars weer in positie staan. En dan kan Anderlecht weer gaan voetballen met de canoe rond de middellijn. Houdt even in, speelt hem dan weer terug naar Leschak. Leschak dan naar zijn centrale verdediger. In dit geval Masouk, de Tsjech. Die heeft heel veel ruimte voor zich, omdat Ajax zich nu massaal op eigen helft heeft teruggetrokken. De enige die zich daar wat van onttrekt is Mouniel Hamdoui. Die stoort dan wel, maar doet dat ook... Half, waardoor Biglia kan doorkomen. Biglia stuurt uh, Lukaku weg. Voor Hoeven komt uit de goal. In het schrasse opgebied. Maar uh, Vertongen zegt ik heb jouw hulp helemaal niet nodig. Ik uh, drijf de bal naar de rechterkant. En verdedigt vervolgens uit. Dat doet hij wat minder goed. Anderlecht pakt op via Canoe. Combinatie Lukaku. Canou schiet op het lichaam van het uh, van Tobi Alderwereld. En dan heeft uh, Kuya weer uh, te pakken. Dan gaat uh, Wasilewski in de fout. En kan Ebisilio nu rechtdoor richting de goal van Anderlecht. Nog één man voor hem. En dat is er toch echt één te veel. Ook eh, Wasilewski komt overigens terug. Het eh, wachten van Massouk werd dus beloond, want die stapte niet in op Ebisilio. En zo kon Wasilewski terugkomen nadat hij dus eerst gruwelijk in de fout ging en bijna een eh, vrije doortocht gaf via de as van het veld aan eh, Ebisilio. Ajax heeft de bal bezit via Verhoeven. Bal naar eh, Tobi Alderwereld. Alderwereld balletje aan de voet. Rustig naar Gregory van der Wiel. Nee, er is niet zo heel veel aan de hand, logischerwijs in de Amsterdam Arena. 51 minuten gespeeld. Twee doelpunten van Mirelem Sulemani zorgde voor een 2-0 voorsprong voor Ajax. Enorm vuurwerk werd er afgestoken in het stadion van FC Twente. En dat terwijl de speaker vroeg of er geen vuurwerk afgestoken kon worden. Nou eigenlijk de rookflarden tussen de mist door gaan nu langs onze hoofden. En het feest wordt gevierd omdat het 2-2 staat bij FC Twente tegen Rubin Kazan. Uh, die geur van klappertjes van vroeger die uh, komt nu uh, onze neusgaten in. Uh, maar dat mag uh, de pret niet drukken voor FC Twente. 23.000 man zijn er naar het stadion gekomen. En zien na zes minuten spelen in de tweede helft. dat FC Twente zich op kan maken voor de volgende ronde. Want er staat 2-2. Kazan moet twee keer scoren. Dat lukt in de eerste helft in twee minuten tijd. Maar ik kan me niet voorstellen dat FC Twente dit nog uit handen geeft. Als uh, de bal door Ruiz gekopt wordt en Luc de Jong. Het uh, zijn tegenstander moeilijk, dermate moeilijk, maakt dat Roes de bal weer onder controle kan krijgen en uh, naar Landshuis kan spelen. Landshuis naar Brama, die wat meer als verdedigende middenvelder staat. Uh, laat uh, aan de rechterkant Rosales de bal van de af springen en gaat de bal over de zijlijn. Even een kikkertje wegwerken. Het is uh, de inmoord voor Rubik Kazan. Gebeurt uh, richting uh, Ria Zandzet. Terwijl een enorm volksfeest hier in Twente aan het losbarsten is. Want het publiek vindt het prachtig allemaal. Twente dat hier zulke goede wedstrijden heeft gespeeld. Onder andere tegen Inter. Een prachtige uh, wedstrijd 2-2 met uh, Theo Jans, Toen ook in uh, grootse vorm. Met doelpunten maken. En uh, nu staat uh, Rubin Kazan op 2-2. Uh, Na de 2-0 overwinning in Moskou vorige week. Dus het balbezit voor Denny staat, Geeft hem mee aan Brian Ruiz. Ruiz lang uh, geblesseerd geweest. Wordt even tegen de vlakte gelopen. Krijgt de vrije trap mee. We hebben al een gele kaart gezien in de eerste helft voor Navas, de Spanjaard. Die een minuut of vijf geleden ook weer een overtreding maakte. Rijp voor een gele kaart, maar werd gespaard. Gespaard wordt niet de maker van het doelpunt, Neboa. Die krijgt nu de tweede gele kaart in de wedstrijd voor de overtreding op Ruiz. Een terechte gele kaart, omdat hij gewoon zonder te kijken naar de bal de benen speelde. Van onze grote vriend uit Costa Rica, Brian Ruiz. De vrije trap vanaf de rechterkant gaat door Rosales... ...genomen worden. We hebben acht minuten gespeeld in de tweede helft. En bijna alles, iedereen weer op de helft van uh, Rubin Kazan. Boud Brama dus iets meer in een verdedigende rol op het middenveld... ...om die 2-2 uh, vast te houden. De vrije trap komt wel op het hoofd van Nasser Chadli... ...maar gaat in de handen van keeper Rizikov... ...die de bal meteen als een volwaardige Gordon Banks van vroeger... ...over de middenlijn heen gooit, maar wel in de voeten van een speler van FC Twente. Maar Twente is de bal alweer kwijt en dan is er een overtreding. Van Nasser Chatli. En uh, gaan we een vrije trap krijgen voor Robin Kazan. Het gaat goed voor Twente. 8,5 minuut in de tweede helft. Staat Twente op een rooskleurige 2-2 tegen Robin Kazan. Gaat buitengewoon goed met de Ajax in die wedstrijd tegen Anderlecht. Er is eigenlijk helemaal niets aan de hand. Hoewel Gregory van der Wiel bij die 2-0 voorsprong voor de Amsterdammers. En de 3-0 dus in Brussel. Uh, wat uh, curieus uitverdedigd, eigenlijk uh, met een curve de bal in de buurt van ja, de Jong en Elham de Wee wil krijgen vanaf zijn eigen strass op gebied, Maar in één keer gaat die bal over de zijlijn. Anderlecht heeft gegooid via Canoe, Suarez weggestuurd. En dan wil uh, Suarez een corner, maar die wordt niet gegeven door een niet wat dikbuikige vierde man, vijfde man die daar achter de goal staat. Wat dat betreft kijkt we dan wel eens achterwaarts en denkt... hé, hey, ik ben niet de enige, iets wat uh, corpulente voetballer vanavond. Uh, hij heeft inmiddels de doeltrappen mogen nemen. En het is uh, Lienkrin die de bal geeft aan Ebicilio. Die had net trouwens een hele aardige combinatie. Balverlies van uh, Anderlecht. Ebicilio direct combinerend met uh, Eriksen. Ebicilio kon rechtdoor naar Proto. Alleen de doelman van Anderlecht kon in dit geval redding brengen. Ajax heeft de bal weer via Eriksen. Linkerkant, halfweg de helft van Anderlecht. Ebicilio is nog wat verder links. Staat wel heel vlak. Uh, bij. Blind komt er overheen. Blind nu richting de achterlijn. Blind nu het schafstopgebied in. Blind nog altijd. Uiteindelijk de snijding van Wasilewski. Die nu even kijkt naar wat medespelers met zo'n gezicht van... ja, moet ik het dan echt helemaal alleen doen aan deze kant? Met name een verwijtende blik richting Biglia, die natuurlijk niet meeliep. Daar op dat moment even de directe tegenstander was van Deli Blind. En ook Gillette die daar in de buurt was. Had geen zin om bij een 2-0 achterstand en een 3-0 van vorige week nog helemaal mee terug te gaan. Bal gaat dus via Wazilewski over de achterlijn. En er komt nu een corner aan van Eriksen. Vanaf de linkerkant. Bal komt bij de tweede paal. En daar staat Sim de Jong te wachten om hem binnen te prikken. Maar die lange Shaikou Kouyate... Die kopt de bal achterwaarts over de achterlijn. Nu dus een corner van Ajax aan de rechterkant. Die genomen gaat worden door Miralem Soleimani. De Jong en Erikse. De Erikse biedt zich kort aan. Maar die bal wordt zo onnauwkeurig gegeven. Dat Suares, de aanvaller van Anderlecht ertussen kan zitten. En via Canoe is de bal weg nu uit het Brusselse strafstopgebied. Maar zodanig slecht dat Ajax eigenlijk vrij gemakkelijk via vertongen en De Jong het bal bezit weer heroverd. Ebi in de as van het veld. Vertongen schuift mee op. Het schot van Vertonghen is hard, wordt geblokt door Wassilewski En die voelt zich daar niet helemaal lekker bij omdat hij die bal eigenlijk in de maagstreek krijgt. Voelt u ook even wat aan die maag? Ja, dat doet pijn. Want dat was een aardige knal van Vertongen. Hij blokte wel de bal. Bal uit over de zijlijn geweest. En Ajax heeft hem inmiddels weer ingegooid. Aan de linkerkant. Uh, blind. Ja, niet naar Elham Hamdoui. Dan maar naar Ebicilio. In de as van het veld nu. Naar De Jong. Korte combinatie. Eriksen. Elham Hamdoui. Nee, die combinatie komt er niet. Omdat Eriksen de bal verliest. Lukaku nu in de uitbraak namens Anderlecht. Maar wel drie man in de buurt van Ajax. Dus wat kan die ermee? Wacht op hulp. Komt van Canu. Nu rans op gebied. Can nu het schafselgebied in, slijding van Van de Wiel. En dan kijkt Canoe hoopvol naar de scheidsrechter van krijg ik dan een penalty? Maar die krijgt hij niet. Hij krijgt een gele kaart voor een heuse zwalbe op deze avond. Donderdagavond in Amsterdam van de Zweedse scheidsrechter Martin Hansson. Even wat opwinning, even wat lachen, even wat klappen. Na 57 minuten staat Ajax gewoon nog op een 2-0 voorsprong tegen Amber. 2-2 is de stand bij FC Twente, Ruben Kazan. En uh, dus zo wordt het een hele mooie avond voor alle Nederlandse vertegenwoordigers in de Europa League. Want ook hier hebben we 12 minuten nu gespeeld in de tweede helft. En uh, gaan we een inworp krijgen voor Ruben Kazan. 2-2 de stand. Ik herhaal nog maar een keer. 0-2 de overwinning dus. 2-0 vorige week in Moskou van FC Twente op ditzelfde. Ruben Kazan uitgeweken vanwege de koude temperaturen in uh, Tatarstan. Waar Rubin Kazan vandaan komt. Maar in Moskou was het nog kouder. En toen heeft FC Twente op het veld voor zo'n 300 toeschouwers... een uitstekende prestatie geleverd door met 2-0 te winnen. op het kunstgras van het Luzhniki-stadion in Moskou. En die 2-0... Dat betekent dat we uh, misschien wel naar sint petersburg gaan. In ieder geval FC Twente. Als het zo blijft, zelfs een doelpuntje van Robin Kazan. kan wat dat betreft uh, geen route in het eten gooien. Daar ziet het voor ons nog niet naar uit. Maar dat was ook zo in de eerste helft. toen het in twee minuten tijd even heel uh, link werd voor de Tukkers. Als balbezit nog altijd voor Robin Kazan. Maar op de eigen helft. Dat vindt FC Twente best. Ver van het eigen doel af verdedigen. dan uh, zit het uh, wel goed. Als de bal naar de rechterkant gaat, naar Navas. de Spanjaard. Die speelt de bal naar binnen, naar Noboa, Noboa-bal naar voren. Naar de spits die nog niet al te veel te doen heeft gehad. En ook nu niet veel goeds kan doen met die bal. Die spits, Dia Dioen. En dan wordt er doorgelopen door de Turkse speler Kara Dennis. Die krijgt daarvoor de gele kaart, omdat hij te wild doorloopt op keeper Michailov. Een gele kaart dus voor de man met rug nummer 61, Dennis. Uh, Guk Denys, Kok, uh, Kerre Denis, is natuurlijk een geweldige naam, maar hij voetbalt niet uh, geweldig. Zijn naam doet uh, veel beloven, maar hij heeft nog weinig uh, kunnen laten zien in deze wedstrijd ten opzichte van FC Twente. Michailov doet het heel rustig aan met de vrije trap. Maakt het, uh, Speelveld rond de bal even. Wat plat, zodat hij niet wegleidt en niet tegen een polletje kan aantrappen. En daar komt zijn aanloop. Daar brengt hij de bal weer mee in het spel. Gaat naar de rechterkant, naar Brian Ruiz. Ruiz, bal op de borst. Twee keer op de borst en dan voor de linker. Langs twee man, langs drie man. Maar het is uitkijken geblazen. Want we staan op de, uh, de middenlijn. En hij raakt de bal kwijt. En dan kan die spits er weer vandoor gaan. Diadouin. Maar Diadouin wordt keurig van de bal afgelopen door Peter Wiskrof. Wiskrof bal terug naar Rosales. Rosales bal naar voren. En zo heeft uh, FC Twente toch wel het spel goed in handen. Is het alleen maar uitkijken voor wat uh, verslapping achterin. Als er weer balbezit is voor de Russen. Via de linkerkant is het uh, lopen met de bal door Noboa. Noboa nog altijd in balbezit. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar uh, uh, Kaleshin. Kaleshin met uh, tegenover zich uh, uh, Chadli. Wordt uh, van de bal afgelopen. Speelt de bal dan naar Noboa. En Noboa kan de bal niet richting zijn spitsen brengen. En dus is het Michailov die de bal maar weer eens heeft. Zo hebben we een uur gespeeld in Enschede in het mooie Twentse land, waar FC Twente op 2 staat, net als Rubin Kazan. En dat is voor ons nog meer dan genoeg. Hoe sterk is de eenzame fietser die kroon?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 Y alleen maar slechter voor Van de Groots en uh, Jimmy, Ronald van de Geermuziek. Toch, Ronald? Ja, heerlijk. Lekker even meegezongen, ter uh, ontspanning zo, tijdens uh, de wedstrijd. Want uh, de wedstrijd geeft alle gelegenheid toe om af en toe lekker een, uh, een beetje mee te neurien. Maar het spel voor uh, Eriksen bij een 2-0 voorsprong voor Ajax na 64 minuten. Hebben we hebben nog wel een, uh, een vrij trap gezien van Ajax gegeven. Omdat Wasilewski, Mounier Elham de vlak voor het strafstopgebied uh, liet vallen de Dewey nam zelf die vrije trap niet. Dat deed uiteindelijk Eriksen, maar die schoot hem in de muur. Nu is Anderlecht in de uitbraak wat gevaarlijk met Lukaku aan de rechterkant. Komt tot de Dat althans dat had hij in gedachten. Maar dan zit dan weer het been van Vertonger tussen. En dan is er weer heel veel oponthoud als Anderlecht iets wil gaan bedenken in aanvallende zin. Eigenlijk is Anderlecht maar één keer in de tweede helft in de buurt van Verhoeven geweest. En dat was met een schot van Lukaku. Maar daar kwam Verhoeven wat dat betreft zijn handen niet aan branden. Biglia. Nu met het balbezit. 10 meter over de middenlijn. Ja, Ajax stormt. Ajax jaagt en Ajax geeft Anderlecht werkelijk geen seconde rust. Want nu gaat die bal weer naar uh, Wasilewski en direct Emicilio daar in de buurt. Bal terug naar Proto. Geeft mij de gelegenheid om te vertellen dat uh, de vroege wissel... Eno Lienkreen was vanwege een uh, bovenarmblessure, Spierblessure in bovenarm van Eno. En dat Jeroen Verhoeven in de tweede helft er staat. Niet omdat uh, Frank de Boer dacht, ach, laten we deze keeper ook maar eens aan het werk zetten... Maar omdat er wat lichte liesklachten zijn bij Maarten Stekelenburg. En met het oog op aanstaande zondag is er geen risico genomen. Stekelenburg dus naar de kant. En Verhoeven in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. De doelman van Ajax. De schot dus van Lukaku heeft hij moeten verwerken en verder helemaal niets. Demi de Zeeuw komt er zo ook in bij de Amsterdammers. Daar gaat nu gewisseld worden. Natuurlijk met het oog op komende zondag de laatste wissel. Demi de Zeeuw dus in de ploeg. Veel besproken man omdat hij wat hersenproblemen zou hebben. Volgens een neurochirurg. Ajax gaat daar zorgvuldig mee om. Allemaal ontstaan op het WK toen hij tegen Uruguay een trap in het gezicht kreeg. Hij is in elk geval fit genoeg om een gedeelte van deze wedstrijd dus te spelen. Ajax speelt de bal rond met Eriksen. Met Jan Vertongen eens kijken naar Halderwereld. Nee, van de wiel vinden aan de rechterkant. Dan gaat Canoe nog wel wat jagen. Maar Ajax laat zich eigenlijk niet van de wijs brengen. 2-0 voorsprong dus. 11e en 17e minuut zijn de doelpunten gemaakt door Miralem Soleimani. Nu even kijken, want nu zet Ajax eventjes wat tempo erin. Met Ebi aan de linkerkant. Voorzet El Dewey. Oh, die wil dat helemaal in richting Eriksen doen. Maar Biglia trapt daar niet in. uit namens anderleg. Blijft 2-0 voor Ajax in Amsterdam tegen Anderlecht. Twente, Rubin Kazan cool en zakelijk. 2-2 door naar de volgende ronde. Andy. Ja, hoe gek het ook klinkt is 2-2 uh, speelt met 2-2 speelt FC Twente een gewonnen wedstrijd, want Twente is sterker beter. Uh, Rubin Kazan kan er weinig tegen doen. Uh, Bout Brama aan de bal moet hem geven. Hij uh, geeft hem te laat en daardoor kan Theo Jansen niet in balbezit komen en uh, Noboa ertussen zitten. Wil Brama het uh, herstellen, Maar dat lukt niet. Brahma die een gele kaart kreeg. Eigenlijk voor iets wat hij niet deed. En daarvoor had hij wel moeten krijgen. Hij maakte namelijk een overtreding. Hij ging even met de bal lopen. En toen kwam de keeper van de tegenstander als een idioot. Eh, Wout Brahma onder de zooien werken. Daar kreeg eh, de keeper een gele kaart voor. En ook Wout Brahma. Terwijl, eh, hij eigenlijk op dat moment niets deed, maar daarvoor maakte hij een overtreding waar hij hem wel wat had uh, mogen krijgen. Theo Jansen moet uitkijken, uh, loopt een beetje te mekkeren tegen de scheidsrechter. De grote man van FC Twente, want dat is hij toch zeker wel. Theo Jansen met korte mouwtjes spelend zo rond het vriespunt. Geeft een vrije trap weg aan Robin Kazan. 2-2 de stand. 67 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Driekwart zit er dus uh, bijna op. En het gaat goed met FC Twente. Met die 2-2 stand is Twente door naar de volgende ronde. En zal er 10 en 17 maart gespeeld gaan worden. Eerst thuis tegen Zenit Sint-Petersburg. Het grote Sint-Petersburg. Uh, waar ooit advocaat aan de leiding ging de vrije trap genomen. Daar komt Michailov. En Michailov is een fantastische keeper. Hoor. Wat een ongelooflijk sterke man is dat toch? Toch pas 22 jaar, die Bulgaar. Maar een hele goede opvolger van Sander Bosker. Die natuurlijk nog wel op de bank zit. Bijna twee keer zo oud als deze Michailov. Michailov die de bal in het spel brengt richting Luc de Jong. Maar Luc de Jong. ...heeft het niet zo de afgelopen weken eigenlijk. Hij uh, zoekt moeilijke oplossingen daar waar het makkelijk kan. En uh, loopt ook te sloffen over het veld. Alsof hij de hele uh, wereldproblemen... Uh, ...en die zijn er toch zat als je om je heen kijkt in de wereld. Op zijn schouders uh, draagt Balbezit bal. voor Rubin Kazan. Als uh, aan de rechterkant de rechtsbek uh, de bal naar voren probeert te geven... ...maar ook heel matig de bal over de zijlijn speelt. Nee, het gaat niet goed met uh, Rubin Kazan. En dat weet uh, de trainer ook, want hij gaat wisselen... Bebras Nacho gaat erin komen en eruit gaat uh, Bistrof. en uh, ja of dat iets gaat opleveren de langharige Nacho gaat uh, erin komen en gaat op het middenveld lopen en Bistrof is er dus uit. Het is de eerste wissel in deze wedstrijd als Rubin Kazan balbezit heeft via Kuk Dennis. Kuk Dennis raakt de bal kwijt aan de grote hele sterke maar technisch gezien wat uh, mindere Verdediger Onyebu. En dus gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, Rumi Kazan weer gaan opzetten. Maar dat lukt in de tweede helft. Het nog helemaal niet amper gevaarlijk geweest voor het doel van uh, Michailov. En als ze dan in de buurt van de Bulgaarse keeper kwamen. Dan loste hij dat zelf wel op. Met of uh, een goede duik. Of uh, door de bal gewoon. Goed weg te werken als meteen de overname is voor FC Twente. Lanzaat speelt de bal achter Chadli. Maar Chadli is wel in balbezit aan de linkerkant van het veld. Prachtig langs twee man. Maar speelt de bal dan tegen Noboa aan. En kan Rubin Kazan overnemen aan de rechterkant. Maar speelt de bal weer helemaal terug naar Navas. Navas naar aanvoerder Noboa. De maker van het zeer fraaie tweede doelpunt. Ik gaf dat een beetje als fout aan Onyebu. Maar het was Peter Wissgroog die wegleed. Waardoor deze Noboa er langs kon gaan. En buitenkant rechts. De bal heel hard langs Michailov kon schieten. Toen zag het er somber uit voor FC Twente. Want Twente kwam 2-0 achter. Maar vlak voor rust was het Theo Jansen. Die, zoals de collega ten Apold altijd noemt, een Theo'tje in huis had. Een mooi schot van buiten het Waardoor de keeper kansloos was. En FC Twente lekker ging rusten. Twee minuten na rust was het meteen 2-2 door Douglas uit een... Uh... Hoekschop van diezelfde Theo Jansen. Een kopbal van Douglas. Daardoor staat het nu 2-2. Is er een goede ingreep van Rosales voordat Rubin Kazan gevaarlijk kan worden vanaf de linkerkant. Levert wel een inborp op, Is genomen. En uh, wordt uh, voor het doel verslingerd? Nee. men probeert het steeds met de opbouw te doen. En dat lukt niet altijd omdat er gewoon goed verdedigd wordt. Er wordt goed gestoord op het middenveld door Lanzaat en door Brama En ook uh, Chatli, die zoals altijd mee verdedigt. Daar waar het moet. Nog altijd balbezit voor Rubin Kazan. Maar het is steeds... Zeg maar een meter of 5 à 10 over de middenlijn. dat de bal rondgespeeld kan worden. En zo gauw men in de buurt van het strafschopgebied komt. dan staat er altijd wel een Twente-speler klaar. om die aanval op te vangen. zit voor het Navas. op eigen held speelt de bal naar de rechterkant. naar Kaleschi. Kaleshin naar Noboa. Noboa kan Kaleshi niet bereiken. Want dan zit Chadli ertussen Hij gaat de bal wel over de zijlijn. Mag Rubi Kazan gaan gooien. En is het eigenlijk een beetje doormodderen wat Kazan doet. Nu dan misschien als er gelopen gaat worden en de bal terecht komt bij die spits doe Duyaduyin terug naar Noboa. Noboa met de voorzet, maar die lijkt helemaal nergens op. Kan simpel opgevangen worden door Brian Ruiz. Die laat de bal over de achterlijn gaan. Michailov gaat de bal weer in het spel brengen. 71 minuten gespeeld in Enschede. Bij FC Twente, Roewin Kazan. Het vliegtuig staat al te ronken terug naar Kazan voor de uitspelende ploeg en een ander vliegtuig kan gaan ronken over een aantal weken. Ook die kant op, die richting op in ieder geval naar Sint-Petersburg. Want FC Twente staat er goed voor bij een 2-2 stand tegen Rubin Kazan. Hier staat een bus te ronken en met hier bedoel ik Amsterdam. Dat is de bus terug naar Brussel die Anderlecht zometeen kan gaan nemen. En als we die beeldspraak dan nog maar eventjes voortzetten. Ook richting Rusland zal Ajax gaan in de maand maart. dat staat bij 2-0 voor tegen Anderlecht. De eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen. Dus er is echt helemaal niets aan de hand voor de Amsterdammers. Eerlijkse nu vanaf de linkerkant het strasselgebied in. Oh, daar is de Dezeel. Het schot van de Dezeel gaat naast de goal van Anderlecht. Ja, met Demi de Zeeuw noem ik iemand die er net in is. Ik kondigde de wissel wel een minuut of zes geleden aan. Nou ja, zo lang heeft Demi Dezeel ook langs de kant gestaan. Want zo lang is het spel niet onderbroken. Is de bal niet naar buiten gegaan. Zo erg zelfs dat de vierde man op een gegeven moment vroeg... ...aan de middenvelder van Ajax of hij niet de Jekkie aan moest trekken. Nee, het ging wel, zei de zeel. Maar hij moest ontzettend lang wachten... ...voordat hij uiteindelijk dan voor Ebi in het veld kon komen. Nu gaat Wasilewski bij Anderlecht naar de kant. De slumiel eigenlijk van deze dubbele ontmoeting met Ajax. Want, nog maar eens gezegd, hij was het die toen Ajax 1-0 voorstond in Brussel... ...bij die stand dus een penalty mocht nemen namens Anderlecht. Het allemaal heel anders voor de Brusselaars had kunnen doen, laten verlopen... Maar het gebeurde niet, want hij schoot die penalty dus hoog over. Voor hem in het veld Tom de Sutter. Spitsje erbij dus bij uh, Anderlecht. Maar heel veel effect zal dat allemaal niet sorteren. We hebben ook nog uh, de handjes op elkaar gezien. Lukaku overigens nu namens Anderlecht op de helft van Ajax. Toen diezelfde Lukaku weer op de goal van Ajax mocht schieten. En weer had Jeroen Verhoeven de inzetklem. Zo wat een uh, staande ovatie van het uh, Amsterdamse publiek hier. Nu een combinatie van Anderlecht, althans een poging daartoe... Maar het gaat mis bij Kouyaté. Die probeert Zouares aan de rechterkant te bereiken. Davy Blind zit ertussen. En dan heeft Ajax het balbezit weer zoals Ajax net heel lang het balbezit achter elkaar had. En een minuut of 3,5-4 achter elkaar de bal heeft rondgespeeld. Zonder dat er iemand van anderleg dus tussen beiden kon komen. Jan Vertongen namens de Amsterdammers met Demi de Zeeuw. Gaat over de middenlijn heen. Kijkt eens even ja, wie meldt zich dichtbij. Dat is Eriksen. Dan komt Elham zich dichtbij melden. Maar die speelt de bal zomaar in de voeten van Gilles. En dan kan die de middenlijn over. Maar wat geeft hij dan weer een slechte paas? Biglia doet dat beter naar de linkerkant. Kanu, halfweg de helft van Ajax. Komt van links naar binnen, wordt achtervolgd door Soleimani. Maar een hele simpele verdedigende actie van Linkrind zorgt ervoor dat Ajax het balbezit weer heeft. En dan kan Ajax gaan counteren. Maar heel veel haast heeft Ajax niet meer. Het hoeft natuurlijk ook allemaal niet meer. Nogmaals gezegd, die wedstrijd tegen PSV wacht komende zondag. En alles wat nu gebeurt, staat toch een beetje in het teken van die eredivisie-topper. En Ajax weet gewoon dat het lekker kan gaan slapen. En dat het, wat Europa betreft, wel snor zit. En dat Spartak Moskou de tegenstander wordt. Elham de Wiede heeft nog wel wat. Die wil een goal maken. Nu linkerkant op het gebied. Maar juist hij krijgt steeds geen vrije doortocht. Waar dat Ebicilio wel lukt, waar het Eriksen lukt, waar het de Jong lukt. Komt Elham de Wied er maar niet doorheen. Die die blindstakelt zich nu in. Krijgt de bal mee van de Zeeuw. De Zeeuw schiet nu op goal ook vanaf een meter of twintig. Maar dat is een makkelijk vangballetje voor de enige buikspreker hier op het veld. En in de Belgische competitie. Silvio Proto. Poppenspeler en buikspeler. En keeper van Anderlecht. En dat laatste heeft hij vanavond heeft hij niet veel plezier aan beleefd. Tweede op van Sulemani. Met nog 16 minuten. 2-0 voorsprong voor Ajax. Ik zit te denken buikspreker. <laughs> het is wel mooi om uh, die man eens uh, te horen zonder dat ze lippen bewegen. 2-2 is de stand bij FC Twente tegen Ruben Kazan. Het balbezit voor FC Twente. FC Twente dat geen probleem heeft hoor. Want Ruben Kazan probeert het af en toe nog wel. Maar het is eigenlijk met de moeder wanhoofd zoals het zo mooi heet. We gaan een wissel krijgen weer bij Ruben Kazan. Met uh, 61 gaat... Uh, Even kijken, Kuk Dennis die ging er ook in de eerste wedstrijd vorige week halverwege over na drie kwart wedstrijd uit. En zijn vervanger is uh, Alek, uh, Alan Kasaev, een uh, talentvolle voetballer, een uh, Rus. Hij gaat uh, in het veld komen terwijl hij nog wat uh, aanwijzingen van Berdiev, de trainer, meekrijgt. We hebben ook een missel gezien bij FC Twente, Brian Ruiz is eruit gegaan. Misschien ook wel met het oog op aanstaand weekend als uh, az de tegenstander is voor FC Twente. Die belangrijke wedstrijd op Super Sunday uh, gaan we die wedstrijd uh, zien als PSV Ajax is en AZ-FC Twente. Heel belangrijk voor beide ploegen Brian Ruiz. Niet zijn stempel zo kunnen drukken op deze wedstrijd, maar toch heel belangrijk hoor. Op alle gebied, zowel aanvallend als verdedigend voor FC Twente. Rubin Kazan gaat in de aanval. Twee tweede stand. Met die stand is FC Twente door. Gaat er nog een kerstje op de taart komen? Door middel van een overwinning. Een kleine overwinning voor FC Twente zou helemaal mooi zijn. Maar het hoeft niet. Als balbezit is aan de linkerkant voor Ruben Kazan. En dat is een aardige bal. De diepte in. Nou ja, aardig. Hij is niet goed. Want hij gaat over de achterlijn. En dus kan keeper Michailov op de bal. Heel rustig gaan ophalen. En hem gaan neerleggen voor een doeltrap. Gaat het dus goed voor FC Twente. Heel prettig met een minder dan een kwartier te gaan. 2-2 te stand. En dus gaat FC Twente richting de volgende ronde, richting Zenit Sint-Petersburg. Want dat er heel veel verandering meer in deze stand komt, dat lijkt me toch eigenlijk, als ik zo naar het spelbeeld van het laatste, nou 20 minuten kijk, niet het geval. Want Rudin Kazan is uh, eigenlijk kansloos tegen het sterke middenveld en de sterke verdediging van FC Twente. Bal zit voor de keeper van Kazan, Rishikov. En hij geeft hem nogmaals mee. Maar het tempo ligt zo laag bij de Russen dat. Uh... ...het geen gevaar oplevert voor FC Twente. De bal bezit voor Noboa, de aanvoerder uit Ecuador. Speelt de bal naar de linkerkant waar die invaller, een Israëli, Bebras Nacho de bal kwijtraakt. En dan kan Rosales weggaan. Twee, drie man voor het doel staat te wachten. Rosales in het straatje legt hem breed, maar hij wacht te lang. En hij is Danny Lanzaat. Hij wacht tot de bal bij hem komt en had twee stappen moeten doen richting de bal. Dan had hij hem zo voor het inschieten... Gekregen. Maar nu wordt de bal bij de voeten van Denny Lansaard weggetrapt over de zijlijn. Inborp ondertussen genomen door FC Twente via Chadli. Uh, Chadli nu aan de rechterkant geeft de bal naar de rechterkant uh, voor, maar dan uh, komt, wordt de bal weggewerkt uit het schapsschopgebied opgevangen door Chadli, maar hij bereikt geen medespeler en dan kan Rubin Kazan in de aanval gaan. Het mag duidelijk zijn als er nog een ploeg scoort, dan is het FC Twente nog. en niet Rubin Kazan of het moet weer met noodschoten zijn, met zondagschoten en dat op een donderdagavond, zoals we in de eerste helft hebben gezien. Douglas gaat gooien 23.000 man staan nog eens achter hun ploeg. Oh, niet goed. Terug naar Douglas. Douglas moet uh, de grote voeten tegenaan zetten omdat hij opgejaagd wordt. Doet dat wel, maar speelt de bal over de zijlijn. Nee, FC Twente komt vooralsnog niet in de problemen. En zien we ook nog dat er verkeerd wordt ingegooid door Rubin Kazan. Nee, geen problemen voor FC Twente. Maar die problemen heeft Ajax eigenlijk helemaal niet gekend, Ronald van der Geer. Nee, de enige man die echt problemen heeft gekend is uh, Silvio Proto, zoals al eerder gezegd, die buikspreker. Ik zat daar nog eens eventjes over, uh, over na te denken. 2-0 voor Ajax met nog 13 minuten te spelen. Hij kan natuurlijk ook altijd ontzettend leuk protesteren zonder dat de scheidsrechter ziet dat hij het doet. Dus uh, wat dat betreft kun je hem uh, wel inschakelen. Hij zal vanavond ook gemopperd hebben op zijn verdedigers zonder zijn lippen te bewegen. 2-0, twee doelpunten dus van Miralem Soleimani. Nieuwe man, de derde Tsjech al bij Anderlecht, Madasek. Is gekomen voor uh, Canoe. En ja, Ajax speelt de bal een beetje rond. Anderleg doet dat zo heel af en toe. Maar erg veel in de buurt van uh, bij de strafschopgebieden komen we eigenlijk niet. Anderlecht wil wel, maar kan niet. En Ajax hoeft niet meer zo nodig. En zo uh, tikt de klok dus uh, verder. En weten we straks na 90 minuten dat de aardigste ploeg is die zich in maart kan gaan melden bij de laatste 16 van uh, deze Europa League. En dat Spartak Moskou dus de tegenstander is. Elham Hamdoui vindt hij blind. Die vindt de zeel. We staan op de middellijn. Linkerkant. Ja, geef mee. Elham Hamdoui, Nou, doe maar eens een leuke actie dan. Ik bedoel, nou mag het. Nu mag je individueel. En dan geeft hij eigenlijk de ziekenhuisbal op Mirelem Soleimani. Het is dat die Madasek, die invaller daar wat ongelukkiger aan zit. Waardoor Soleimani toch nog verder kan en de combinatie kan vinden met Gregory van de Wier Alderwereld dan. We zijn wel weer terug namens Ajax rond de middellijn. Alderwereld gaat dan eens op avontuur. Geeft een aardige bal op de Jong aan de rechterkant. De Jong wordt heel even vastgehouden door Biglia. Die Argentijn, die aanvoerder dus van Anderlecht, die meters heeft afgelegd. Heel veel heeft gewerkt, maar het eigenlijk ook als verdediger in de middenvelder... allemaal niet kon bolwerken tegen dit Ajax. Ajax is gewoon veel sterker dan Anderlecht over twee wedstrijden. En het verschil vandaag was natuurlijk helemaal schrijnend, want Ajax is nog wel eens gevaarlijk geweest... Maar Anderlecht heeft eigenlijk niets gecreëerd. Nauwelijks iets in 90 minuten voetbal. Misschien nu de Sutter moet Lukaku wegsturen. Lukaku en Vertongen kennen elkaar goed uit het Belgische elftal. Vertongen op de rand van zijn eigen strafstopgebied brengt redding. Lukaku krijgt de bal dan nog wel een keer terug. Geeft hem ook voor de Sutter. Hij komt zowaar op goal. Komt voor zijn man, Toby Alderwereld. Maar die bal zeilt naast de goal van Jeroen Verhoeven. Die dan eigenlijk blij is dat hij ook weer even wat mag doen. Doeltrapje namelijk nemen richting Toby Alderwereld. Een 2-0 voorsprong voor de Amsterdammers. Met nog een minuutje op. ...of tien te spelen. wereld en vertongers, ...ze spelen elkaar even de bal toe. Zijn natuurlijk extra blij met deze overwinning... ...tegen de landgenoten. Hoewel zoveel landgenoten staan er eigenlijk niet in het veld... ...aan de andere kant. De twee spitsen dan. Lukaku en de Sutter, dat zijn Belgen. Maar verder zijn de Belgen nauwelijks aanwezig... ...in de, de selectie van Anderlecht. Bal bezit voor Deli Blind namens Ajax. Linkerkant zoekt naar de zeeuw. Het gaat allemaal in een laag tempo. De zeeuw gaat dan openen van links naar de rechterkant. Dat kan allemaal. bal is lang onder Weg, maar Soulemani kan wel aannemen. Heeft dan een uh, leuke gedachte. Althans wil op een leuke manier Les Jacques uitspelen. De verdediger, de andere Tjech dus. Aan de linkerkant bij Anderlecht. Maar ja, besluit uiteindelijk gewoon maar het simpel te houden. Balletje terug naar Van der Wiel. Eiweer naar Verhoeven. En zo speelt Ajax deze wedstrijd uit. Gaan uh, de mensen inmiddels al naar huis. En gelijk hebben ze. Je kunt uh, wat dat betreft voor de files uit maar beter de Amsterdam Arena verlaten. Negen minuten nog. Ajax 2, Anderlecht 0. kap so de Sun, het wordt een uh, mooie avond voor het uh, vaderlandse voetbal. En die houtkamp 2002 was het het laatste dat we met drie ploegen bij uh, de laatste 16 zaten. Ja. Feyenoord won toen uh, de UEFA Cup, dat weet je ongetwijfeld nog. PSV nee, was nee, de nee. andere, en wie was de derde? Uh, ik overval je, dat zeg ik... Uh, NEC? Nee, dat was een memorabele wedstrijd tegen Milan. Penalties. Roda? Ja, heel goed van je. Roda-EC, ja, ja. leuk voor voorzitter. Um, maar ook leuk is het voor FC Twente, want daar zit ik naar te kijken. En je zegt, uh, goed, uh, goede avond voor het Nederlandse voetbal. De hele ronde is goed, hè, met uitoverwinningen. En dan uh, uh, begrijpen sommige mensen niet waar we het over hebben. Maar in de UEFA-ranking is het belangrijk dat je als club uh, punten binnenhaalt. Want dan, uh, hoe meer punten je haalt, hoe hoger je staat op de UEFA-ranking. Hoe meer ploegen er mee mogen doen aan de Europa League en aan de uh, Champions League. En dat gaat dus goed voor Nederland. Want ook FC Twente gaat door. Dat durf ik wel te zeggen hoor. Dat durf ik al een tijd te zeggen. Want FC Twente is gewoon veel beter uh, in de tweede helft dan Robin Kazan. Blijft geconcentreerd spelen. Blijft er bovenop zitten FC Twente. En Robin Kazan heeft het al lang opgegeven. 2-2 Twee stand. Na een 2-0 achterstand is dat gewoon goed werk. Michel Preudon heeft dat toch goed voor elkaar in dit team van uh, FC Twente. Terwijl er nu... een overduidelijke inborp is voor FC Twente. Maar de scheidsrechter De Paul... denkt er anders over. We gaan een wissel krijgen. Nasser Chadli van mij... krijgt hij een uh, staande ovatie... persoonlijk. En als ik een hoed had... nam ik hem ook af. Want wat is dat... een geweldige voetballer. Nasser Chadli. De Belgen mogen blij zijn dat hij... voor België heeft gekozen om voor het nationale... team uit te komen. 21 jaar... jong pas. Een fantastische... voetballer. Hij gaat eruit... En erin komt Mark Janko, de Oostenrijker. Nasser Tjadli wordt niet alleen door mij naar de kant geapplaudisseerd. Maar ook door die 23.000 toeschouwers. Die toch een hele prettige avond hebben gehad. Het zag er niet naar uit toen FC Twente 2-0 achterkwam. Maar Theo Jansen en Douglas zorgen voor de 2-2. Met nog 3,5 minuut plus extra tijd te gaan. Is er geen vuiltje aan de lucht voor FC Twente als Wisker of de bal kopt? En uh, het. Uh, Bal balbezit toch voor Rubin Kazan is omdat hij goed binnengehouden wordt door een van die spelers. Luc de Jong een uh, sliding maakt waarbij hij masle heeft dat hij zijn tegenstander niet raakt. dan schrijft hij een gele kaart. Dat gebeurt dus niet en kan Rubin Kazan nog een keer in de avond gaan. Maar dat duurt nooit lang. Want Rubin Kazan heeft het al lang opgegeven als Luke, uh, of, uh, uh, Janko weg is aan de linkerkant. Zijn eerste balbezit op zijn oranje sloffen in het strafstofgebied. Zoekt richting de tweede paal. En daar is bijna... Uh, maar Luc de Jong die bal uh, balbezit komt, net niet. En dus net niet die kerst op de taart. Het staat nog altijd 2-2 met nog drie minuten te gaan in Enschede bij FC Twente. Robin Kazan. Uh, drie minuten ook in Amsterdam bij Ajax-Anderlecht. 2-0 de voorsprong. Merellem Sulemani heeft twee keer gescoord en laat hij nu ook de bal hebben op de middenlijn. Namens Ajax, het uh, is uh, uitspeler geblazen. De spanning is er uh, al lang en breed af natuurlijk, eigenlijk na die twee doelpunten. Uh, nog lange tijd hebben de ploegen geprobeerd er nog wel een wedstrijd van te maken. Maar nu is het echt uh, uitzitter geblazen. Prima resultaat natuurlijk voor uh, Ajax dat uh, zich mag gaan melden. Bij de laatste 16 van Europa. We hebben het al over die mooie Nederlandse voetbalavond gehad. Nou ja, dat is wel duidelijk. En in Amsterdam is men er hartstikke blij mee. Balbezit voor Van der Wiel. Halverwege de helft van Anderlecht. Maar weer eens terug naar Jan Vertongen. En dan naar de linkerkant. Deli Blind. Deli Blind kijkt eens wat. Het zou naar de buitenkant kunnen. Oh, het kan ook binnendoor. Want er is ruimte voor de Zeeuw. De Zeeuw schiet nog. Maar de Zeeuw schiet de bal uiteindelijk voorlangs de goal van Anderlecht. Het doeltrap voor Silvio Proto, dat is het enige wat resteert. Het ging wel heel makkelijk zo. De vlag bleef omlaag terwijl het toch spel was voor Demi de Zeeu. En nu heeft Anderlecht dus weer eventjes balbezit via Biglia. Die Argentijn, ik heb hem al eerder genoemd, speelt met het nummer 5. Waarom? Mooi moment om dat nog even te vertellen. Zijn voorbeeld is Redondo. De Argentijn die bij Milan speelde en bij Real Madrid... en door een blessure veel te vroeg moest stoppen met het spelen van betaald voetbal. Het is zijn grote voorbeeld. Hij heeft dezelfde haardracht. Hij lijkt erop en speelt dus ook met het nummer waar Redondo groot mee is geworden. Met nummer 5 dus. Anderlecht probeert Lukaku nog eens de diepte in te sturen aan de linkerkant. Makkelijk afgetroefd door Toby Alderwereld... Die de bal aanspeelt tegen de benen van de Belgische spits. Dan teruggooit naar Jeroen Verhoeven. Oh, opschiet Verhoeven, want de Sutter komt eraan. Lange bal van Verhoeven in de voeten uiteindelijk van de Anderlechtverdediging. In dit geval Joas. die dan ook nog maar eens een diepe bal speelt richting de Sutter. Ja, die gelooft het verder wel. Bal in de handen van Jeroen Verhoeven. Twee, drie balletjes heeft hij totaal gekregen. Komen er nu twee bij, want hij neemt een... Of hij schiet de bal naar Vertongen en krijgt hem even zo hard weer terug. Dan een wat ongelukkige bal van Verhoeven richting Davy Blind. Daar zit Anderlecht tussen, maar hij alles de energie nog vandaan. Suarez wil namelijk nog wel eens een keertje aanzetten. Geeft een voorzet. Maar die kan makkelijk in het strafstopgebied door vertongen worden uh, onderschept. En aan de voet worden gehouden. En dan kan er uitverdedigd gaan worden door Ajax via Davy Blind. Eriksen aan de linkerkant. Maar de bal gaat over de zijlijn. Alles dus in het teken van PSV in de tweede helft. Met name dus de wissel van Maarten Stekelenburg. Wat liefst klachten bij de keeper van het Nederlands elftal. En van Ajax. En geen enkel risico. Jeroen Verhoeven gewoon 45 minuten geposteerd onder de lat bij de Amsterdammers. En het heeft helemaal niets uitgemaakt. En zo is Stekelenburg lekker fit voor die wedstrijd. Komende zondag dus tegen PSV. Onderschep ik nog een keer van Ajax. Als Anderleg probeert te bouwen aan een aanval. Suleimani aan de rechterkant. Een beetje dreigen. Wat kan die? Nou, Biglia die laat zich allemaal niet foppen. Dan krijgt Biglia nog hulp van uh, Lesjacs. De linksachter, bal gaat nog over de zijlijn. En in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd... gaat Kreggerie van de Wiel namens de Amsterdammers nog ingooien. Elhan Doei biedt zich aan. Siem de Jong biedt zich aan. Ik kan me niet voorstellen trouwens dat uh, Martin Hansson... de Zweedse scheidsrechter er nog veel tijd gaat bijtrekken. Nee, dat doet hij ook niet laatste minuut. Uh, want het één minuutje komt erbij. Laatste minuut is nu ook uh, direct ingegaan. Als Anderleg nog een keer op zoek gaat naar Tom de Sutter. Al de wereld zit ertussen. Verhoeven mag nog eens een keertje trappen. Doet dat lang richting Eriksen. Aardige aanname, net iets over de middenlijn aan de linkerkant van de Deen. Maar dan gaat hij toch over de zijlijn. En Gillet, die daarbij staat, die nu rechtsachter speelt na het vertrek van Wazilewski. Die gaat nog eens een keertje ingooien namens Anderlecht. Ik zie de Zweedse scheidsrechter Hansson inmiddels kijken op zijn horloge. Gaat ongetwijfeld binnen nu in een paar seconden een einde maken aan deze wedstrijd. Een wedstrijd was het nooit. De spanning was er eigenlijk na 11 minuten al af toen. Mirelem Soleimani een doelpunt maakte voor Ajax. Toen moest Anderlecht er vier maken. En daar zijn de Belgen niet toe in staat gebleven. Sterker nog, het werden er vijf toen Soleimani na 17 minuten nog een keer scoorde. Toen was eigenlijk alles wel uit deze wedstrijd verdwenen. Het resultaat is er niet minder goed op. Ajax gaat zich melden bij de laatste 16 en weet dat Spartak Moskou de tegenstander is. Besluit deze avond met een 2-0 overwinning door twee doelpunten van Mirlem Soleimani. En ook FC Twente gaat zich zo dadelijk melden bij de laatste 16. We hebben nog twee minuutjes te gaan van de extra tijd die 3 minuten bedroeg. Twee tweede stand. En na de 2-0-overwinning in Moskou is dat dus ruim genoeg om de volgende ronde te bereiken voor FC Twente. Nasser Chadli werd volkomen terecht op Man of de match uitgeroepen. Want hij is toch wel een hele grote. Ondanks dat Theo Jansen met een doelpunt en met de corner waar Douglas de gelijkmaker uit maakte ook een hele belangrijke rol had. Dus was het moeilijk kiezen tussen die twee voor het vast wel uh, zeer uh, talentvolle uh, aantal mensen die voor de Man of de match mogen kiezen. Hij, en hij is de keeper van FC Twente, brengt de bal nog een keer in het uh, spel. En dan heeft FC Twente toch goed gedaan hoor, want 2-2 lijkt uh, niet goed als je thuis speelt tegen Rubin Kazan. Maar het is toch de nummer 3 van vorig jaar en de landskampioen van twee jaar geleden van Rusland. Een goede ploeg die... Uh... Het kwam in de eerste helft in twee minuten tijd door twee afstandsschoten op een 2-0 voorsprong kwam. Maar de gelijkmakers van Theo Jansen en van Douglas zorgen ervoor dat er weer afgereisd kan worden naar het oosten van Europa naar Zenit sint Petersburg. Luc de Jong gaat nog een keer naar de kant en hij wordt vervangen door Bart Buizen de Belg. Luc krijgt een uh, applaus, heeft geen hele goede wedstrijd gespeeld. Wel heel hard gewerkt, maar zoekt zoals eerder gezegd af en toe wat moeilijk de oplossingen. Terwijl ze wat makkelijker lijken te liggen. Hij gaat naar de kant. Bart Buizen krijgt nog een minuutje speeltijd. Nou, het zal hoog uit een minuut zijn. Want uh, scheidsrechter uh, Borski gaat zo dadelijk afluiten de pol. En dan gaat ook FC Twente naar de laatste 16. Drie Nederlandse ploegen bij de laatste 16. Dat gaat zo dadelijk gebeuren, want FC Twente gaat de bal een beetje rondspelen Is bij Rosales. En ook Rubik Kazan denkt van nou het is mooi geweest, doe jij het maar zelf. Nee, hij speelt hem nog naar Bajrami. En dan gaat Bajrami, die is nog uh, lekker fris, nog lopen met de bal. Maar raakt de bal kwijt, kan Rosales voor de oplossing zorgen. En Bajrami heeft ook nog de bal, maar de bal gaat over de zijlijn. En dan mag Rubik Kazan gaan gooien. Zij kunnen zich gaan opmaken. Ruim twee weken duurt het nog voordat de competitie begint in uh, Rusland. En dan kunnen zij zich daar helemaal op richten. FC Twente strijdt nog op drie fronten om het landskampioenschap, om de beker en in de Europa League. Want op dit moment fluit Borski voor het laatst. Is het publiek blij, is iedereen blij wat Twente een goed hart toedraagt. En dat ben ik ook, want Twente speelt 2-2 tegen Roeming Kazan. En dat is meer dan genoeg om de laatste 16 te bereiken in Europa in en die houtkom en daarvoor in de arena Ronald van der Geer. Hij zag Ajax winnen van Anderlecht. Ajax speelt tegen Spartak Moskou. Twente tegen Zenit Sint-Petersburg. En PSV tegen Glasgow Rangers. Wedstrijden staan gepland op 10 maart. Even wat andere uitslagen voor zover ik ze al bij de hand heb. Want lang niet alle wedstrijden zijn afgelopen in de Europa League. Sporting Braga tegen Poznan bijvoorbeeld. Braga 2-0 voor. 0-1. 1 was de heenwedstrijd, dus daar is het nog spannend. Nog steeds niet afgelopen. Kiev is wel door naar de volgende ronde. 4-0 staan ze voor tegen Beziektas. Ze hadden uit al gewonnen met 4-1. Manchester City door, dankzij een 3-0 overwinning op Aris Saloniki. De eerste wedstrijd was 0-0. Ook, er, ook uh, Paris Saint-Germain is door. Dankzij een 0-0 tegen Bate Borisov. De heenwedstrijd eindigde in 2-2. En VfB Stuttgart-Benfica, daar staat het uh, 0-2. Benfica had de eerste wedstrijd ook al met 2-1 gewonnen. De keeper van Stuttgart is daar overigens bewusteloos van het veld gedragen. Er wordt nog nader onderzocht wat er precies met hem aan de hand is. Villarreal tegen Napoli uh, staat kort voor tijd 2-1. De heenwedstrijd was 0-0, uh, dus ook daar is het nog heel even spannend. Kijk u naar de uh, teletekst pagina 814... Dan wordt alles door de collega's van NOS keurig bijgehouden. Dus uh, zometeen uh, meer als u dat wilt weten op pagina 814 van Teletekst. Met het oog op morgen nu naar het NOS Journaal van 11 uur. Dat wordt gepresenteerd door Max van Wezel. Goedenavond. De stemming van Nederland.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 Dit is Radio 1.